10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het kabinet richt zich veel te veel op de grote ondernemers, zeggen de kleine. Zometeen de nieuwe MKB-voorzitter in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. In Turkije is de Turks-Nederlandse journaliste Fuzun Erdogan veroordeeld tot levenslang. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het leiden van een linkse organisatie. Volgens haar familie en internationale journalistieke organisaties... heeft Erdogan kritisch bericht over de Turkse autoriteiten. Correspondent Bram Vermeulen. Met die publicaties zou ze, zo heet het dan, de constitutionele orde van het land hebben willen veranderen. Uh, nou, dat betekent eigenlijk uh, dat je te veel praat over de rechten van minderheden... zoals, uh, zoals koerden. En uh, ja, daarvoor is ze nu dus tot levenslang veroordeeld. De Turks-Nederlandse journaliste zit al vast sinds 2006. Erdogan wil tegen de straf in beroep gaan... en desnoods doorprocederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een man en een vrouw uit Apeldoorn worden verdacht van PGB-fraude. Van meer dan 70 zieke mensen zouden ze het persoonsgebonden budget hebben ontvangen... zonder dat ze de zorgboden die daarbij hoorden, zegt de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken. Zij worden verdacht dat zij meer PGB uh, gevraagd hebben aan de instanties... dan zij eigenlijk uh, gegeven hebben aan de cliënten. En die cliënten hebben bij ons geklaagd en wij denken inderdaad... Dat terecht is dat cliënten klagen en dat de betrokkenen geld achterhouden. Op die manier zouden ze enkele miljoenen euro's hebben buitgemaakt. De verdachten hebben een zorgboerderij waar mensen met autistische en psychische problemen worden behandeld. De regering van Congo zegt dat de rebellen in het oosten van het land zijn verslagen. De laatsten zouden zich hebben overgegeven of de grens zijn overgestoken. De rebellen vechten al bijna twee jaar in Congo. Naar eigen zeggen willen ze meer rechten voor toetsies, een minderheid in het land. Ze zouden worden gesteund door de buurlanden Rwanda en Oeganda. Zeker 800.000 mensen sloegen voor het geweld op de vlucht. Zo'n 60 jonge piloten slepen ABN Amro voor de rechter. Omdat ze de lening voor hun studie niet kunnen afbetalen. De piloten zeggen dat ze te weinig verdienen. En ze vinden dat de bank hen nooit zoveel geld had moeten lenen. De advocaat van de piloten wil dat de hoogte van de lening wordt verlaagd. Er is sprake van overkreditering. Want je mag mensen nooit zoveel geld lenen. Want ze kunnen de lasten daarvan onmogelijk dragen. Dan is in ieder geval de bank mede verantwoordelijk voor het probleem. En niet alleen. Mijn cliënten zijn, volledig, die zijn nu volledig verantwoordelijk gemaakt voor. Voor de, problemen die we dat de pilotenopleiding kost gemiddeld 100.000 euro. Omdat de piloten tijdens hun studie nog niet hoeven af te lossen... lenen ze ook de rente over die jaren. En de piloten zeggen dat ze na het afronden van hun studie... onvoldoende inkomsten hebben om die lening af te lossen. Het thema van de volgende kinderboekenweek is feest. Voor dat thema is gekozen omdat de week voor de 60 zestigste keer wordt gehouden. Kinderboekenweek Geschenk wordt geschreven door Harm de Jonge. Hij won vorig jaar een zilveren griffel voor vuurbom. En in 2007 kreeg hij de Woutertje Pieterse prijs... voor het boek Josja Pruis. Het weer nog van het zuidwesten uit regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden regenachtig. Verder af en toe zon en een graad of 10. Nog altijd files en ongelukken, schat ik. Edwin Gerritsen bij de AWB. En er staan nog files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor Sint-Joost, twee kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil, de rechter rijstrook is dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Pleijswijk en Gouda... zeven kilometer, dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail... de linker rijstrook is dicht. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... staat Van Nieuwekerk aan de IJssel, twee kilometer na een ongeluk... de rechter rijstrook is dicht. Hiep, hiep hoera, beursplein Blijf. vijf bestaat 100 jaar. U hoort het zo bij de Cairo.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 Krijgt u ook wel eens opmerkingen over het volume van de radio of tv? Doe dan op donderdag 7 november de gratis hoortest bij Schoneberg. U bent van harte welkom. En neem gerust iemand mee. 7 november, gratis hoortest bij Schoneberg. I found my ah, daar zijn ze gebleven. De sterren van toen.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Dit kabinet richt zich veel te veel op grote ondernemers... vindt het midden- en kleinbedrijf. De internationale gemeenschap heeft te nonchalant gehandeld in Libië. De problemen zijn nu verplaatst naar Mali. Nou, ik vind dat overal waar je optreedt dat je rekening moet houden wat de gevolgen zou kunnen zijn in de regio. En daar is denk ik te weinig mee rekening gehouden. En dat ochtendhumeur van Mart Smeets, het is bijna 7 over 10... het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Ondernemerschap, dames en heren, is de kurk waar Nederland op drijft. Dat zegt minister-president Mark Rutte altijd... maar kleine ondernemers merken daar volgens MKB Nederland maar bar weinig van. Mikael van Stralen is de nieuwe voorzitter van die club. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat hoor ik al enige tijd uit uw mond. Ja, dat is zeker het geval. En het is ook uh, alle reden om nu eens een keer door te pakken op dat thema. Kijk, MKB-ondernemers, zelfstandige ondernemers... hebben het uh, in die vijf jaar crisis uh, allemaal mogen absorberen. Ja. En nu zitten we ongeveer op het kantelpunt van de crisis. Als we zo naar alle, alle geluiden en alle signalen, als we die mogen geloven... Ja. Ja, dan is het ook zaak om nu dat duwtje in de rug te geven. En de, de zelfstandige ondernemers, de MKB-ondernemers... te stimuleren in hun groei, want dat, dat blijft gewoon achter op dit moment. Zei u dat ook toen u nog in de metaal zat? Ja, dat heb ik in het verleden ook een aantal keren gezegd. Ja, dat is correct. Ja, maar te, dan wordt er tegelijkertijd toch niet naar u geluisterd... niet in uw oude functie bij de metaal... en niet in uw nieuwe functie bij het MKB. Nou, ik denk dat de situatie wel veranderd is. Uh, we hebben nu een moment waarop uh, het kantelpunt echt aanwezig is... waar we echt uh, de ondernemers een duwtje in de rug kunnen geven. Dat moet zonder enige twijfel nu gaan gebeuren. Als je kijkt uh, bij, het, uh, bij het MKB... Dan zie, dan zie je eigenlijk dat heel weinig ondernemers kunnen doorgroeien. En dat is al een poosje aan de hand... Dat zijn, dat zijn zaken die, uh, die opgepakt kunnen worden door daar maatregelen te nemen. Als we kijken naar die loondoorbetalingsplicht bij ziekte... Ja, dat, is, dat is een onverantwoorde kostenpost uh, geworden in het bedrijfsleven. Daar moeten we echt wat aan doen met elkaar. Ja. Vallen er nog steeds zoveel mkb-bedrijven om uh, als eerder dit jaar? Ja, het is wat minder. Het, het vlakt gelukkig iets af. Hetzelfde zien we met de werkloosheid. Ik denk dat dat precies ook de, de punten zijn waar ik eerder al aan refereerde. Je ziet die kantelpunten, je ziet die economie verbeteren. En nu is het ook zaak om geen maatregelen te nemen die dat, die dat temperen. Sterker nog, het is zakenmaatregelen te nemen die dat duwtje in de rug geven bij MKB-ondernemers. Nou, daar is alle gelegenheid voor, daar is alle kans voor. Maar dan moet de overheid wel uh, gaan bewegen en niet in woorden het MKB knuffelen. Maar wat moet, het al, wat moet de overheid ja. dan concreet doen? Want ik hoor minister Kamp van Economische Zaken ook niets anders zeggen... dan dat het midden- en kleinbedrijf hartstikke belangrijk is dat het kabinet investeert in de, uh, in de economie... Uh, als je alles bij elkaar optelt. Ja, nou als we eens kijken naar de, de kosten die voor het, uh, MKB, uh, uh, door het MKB betaald moeten worden, dat, dat is fors hoor. Uh, we hebben nu uh, die vijf jaar crisis achter de rug, de collectieve lasten zijn alleen maar toegenomen. Het moet wel uit de portemonnee van niet alleen de burger, maar ook de, de ondernemer betaald worden. Ja. Ik heb net al aangegeven, die, die loondoorbetaling bij ziekte, ja, dat is een extreme kostenpost, de zorgkosten in zijn algemeenheid... Ja. Uh, de, de zorgverzekeringswet uh, 2006 uh, ingevoerd Die leidt tot een lastenbezwaar van toen de tijd 8 miljoen naar nu 2, of miljard naar nu 22 miljard. Ja. Dat gaat er maar aanstaan. Ja, nu maar wilt u dan een uitzonderingspositie van het midden- en kleinbedrijf? Dus dat grote ondernemers dat wel moeten betalen en uh, kleine wij, niet? Wij willen dat uh, maatregelen genomen worden om deze toename aan kosten te beteugelen. Dat Hoe dan? Wat dan? Gebeuren. Nou, dat heb ik u net aangegeven. Ik heb een aantal thema's uh, u genoemd. Die collectieve lasten die kunnen absoluut lager. Ja, maar dat maar hoe is dan? een kwestie van een kleinere overheid. Zorgen dat in de volle breedte daar lasten verminderd worden. Dat ja, maar, dat, maar, voor. Maar, maar, maar dit kabinet roept niet anders dan dat ze dat ook wil. Maar de, de prestatie blijft wel ver achterwege. Uh, denk, ik denk dat u dat met mij eens bent. Als we kijken naar die loondoorbetaling bij ziekte... Nou, we pleiten ervoor om dat naar nou zes maanden te brengen voor, uh, voor de MKB-ondernemer. Dat is... ...werkelijk een kostenpost. Ja. Ga, er maar, ga er maar eens aan staan. Ja. Goed, nou is er iets merkwaardigs aan de hand. Namelijk de economische vooruitzichten zijn heel licht positief. Maar uit onderzoek van de ING blijkt dat kleine ondernemers... Uh, ...42% van hen althans een verslechtering verwachten... ...van het ondernemingsklimaat in de komende twaalf maanden. Ja, dat is zeker. Want uh, een belangrijk deel van onze achterban... ...dat zijn uh, de detailisten. En de detailisten in Nederland hebben het heel erg zwaar. Laat ik, laat ik één, uh, één maatregel noemen die dat nog eens een keer uh, extra verdiept: dat is de accijnsmaatregel. Als je ziet uh, uh, langs onze grenzen wat er gebeurt met de uh, met detailhandel. Ja, dat is werkelijk schrijnend. Ja, He, daar heeft moet Bernard Wientjes, uw collega van VNO ncw ook al uh, over moet, aan de bel getrokken. We ja. moeten moet daar sluiten. Vanwege het feit dat wij Nederlanders boodschappen gaan doen, omdat het simpelweg goedkoper is uh, uh, over de grens. Ja, daar hebben de, de Nederlandse hebben het nakijken. Dat kan niet waar zijn. En dat is een soort accijnsdoctrine die wordt ingezet. Ja. Uh, dus waar... die moet van tafel. Maar goed, daar wordt voor gelobbyd. Zeker. Het resultaat is er overigens nog niet. Nou, dat is ook niet helemaal correct zoals je dat formuleert. Het resultaat is, is een heel klein beetje zichtbaar. Wij hebben uh, uh, de accijnsverhoging 2013 gehad... Ja. En vervolgens stond er een in 2014 op de rol. Ja. En uh, als u de cijfers uh, helemaal paraat heeft... dan weet u dat die wel degelijk uh, anders zijn vormgegeven dan aanvankelijk gepland. Ja, zeker. Nou, maar... dat is niet onbelangrijk. Dat helpt uh, MKB-ondernemers. Ja, maar nog altijd niet genoeg. Want anders zou er geen reden zijn voor VNO-NCW om aan de bel te trekken... en zeggen dat het helemaal van tafel moet. Nou, ik vind het niet zo belangrijk wat VNO-NCW zegt. Ik vind het veel belangrijker wat wij zeggen als MKB Nederland. Ja, dan begrijp ik wel dat u dat zegt. Dat maar zijn, ik zeg alleen dat maar dat, dat, dat het on... probleem dus nog niet van tafel is. Nee, dat is helder. En dat is ook de reden waarom wij eh, het kabinet stevig aanspreken op, op dit beleid. Ja. Het, dat kan zo niet doorgaan. Weet u nog waarom Hans Biesheuvel, uw voorganger, vertrok? Ja, uiteraard. Ik heb met Hans een tweetal jaren samengewerkt. Hij zei, er zitten veel te weinig ondernemers in dat hele MKB Nederland. Het zijn allemaal lobbyisten geworden. Nou, dat herken ik dus echt niet. Overigens ben ik zelf ondernemer. U hebt drie bedrijven, ik geloof ik, mij... hè? Ik voel me buitengewoon uh, uh, senang tussen ondernemers in MKB Nederland. Maar het is wel een kritiek die veel uh, van dit soort belangenorganisaties tegenwoordig krijgen. Namelijk de discussie. Je ziet het ook bij Bouw het Nederland. Is dit nou een club voor het bedrijfsleven? Kunnen we dat niet zelf beter doen? Direct naar de minister in Den Haag gaan? Of moet je daar echt van die lobbyisten hebben met goede contacten in Den Haag? Nou, er zijn uh, kijk, je, je hoort wat uitspraken over uh, volop uh, actie en uh, en gas geven en ga zo maar door. Uh, lobbyen in Nederland. Uh, het, het, de beïnvloeding van van beleid in Nederland, dat kost tijd. En zorgvuldigheid. Ja. En en je moet doorzetten en dat betekent dus dat gasgeven niet genoeg is. Je zal ook door de nauwe straatjes heen moeten. Je ja. zal ook tijdig moeten afremmen en scherpe bochten moeten nemen. Ja. En vooral ervoor moeten zorgen dat je een parkeerplaats hebt uh, op het binnenhof of op andere plaatsen bij de ministeries uh, die ervoor zorgt dat je je boodschap kwijt kan en ja. ook je resultaat haalt. Nou, ik denk dat uh, als we kijken naar de geschiedenis dat MKB Nederland land dat, uh, dat ruimschoots uh, gelukt is. Goed. U was al een tijdje het interim. Nu bent u definitief de nieuwe voorzitter van de MKB. Nederland. U bent ook ondernemer. Dat betekent dat u ook gewend bent om te werken met doelstellingen. Als ik u over een jaar weer spreek, wat wilt u dan in ieder geval hebben bereikt? Nou, ik heb u net al een paar thema's genoemd. Die zijn niet onbelangrijk, hoor. Ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Ja. Um, we, hebben, we hebben in Nederland met name bij de organisaties, de bedrijven... die moeten concurreren op loonkosten, hebben een ernstig probleem... door de, laat ik het maar, zzp-bedreiging uit de, de, de lage lonenlanden binnen Europa noemen... Ja. Um, het is bijna onmogelijk voor die bedrijven om daarop te blijven concurreren. Wilt u dan uh, de grenzen betekent, dicht voor de Roemenen? Dat betekent dus dat wij uh, pleiten voor echt, het is misschien een wat uh, ingesleten begrip, een level playing field. Hier moeten afspraken over gemaakt worden om die sectoren niet uh, het putje in te krijgen. Met andere woorden, gelijke beloning voor iedereen? Dat, dat kan betekenen, gelijke beloning voor iedereen. Het maar is dat in ieder is toch geen zo. een strijd met het marktmechanisme? Dat is in ieder geval zo dat wij ervoor moeten zorgen dat die Nederlandse bedrijven kunnen concurreren met die buitenlandse uh, zzp'ers. Dat is cruciaal. Ja. En hoe dat exact neerslaat in, in termen van uh, loon of verloning, dat gaan we met elkaar bepalen. Ander thema, ja. uh, het inbesteden van de overheid. Op dit moment uh, zie je een beweging bij de overheid die zegt van nou, um, laten wij uh, uh, diensten aan, aan de onderkant van de arbeidsmarkt die we op dit moment uitbesteden, laten wij die maar zelf gaan doen. Ja. Uh, en dan hebben we het over uh, de catering, hebben we, over de post, ja. we hebben het over de uh, post, we hebben het over koekiersdiensten. Wilt u ook niet? Nou, nee, dat wil ik zeker niet. Sterker nog, de overheid zou het zelf niet eens moeten willen, want uh, de overheid in haar eigen notitie uh, berekent dat dat 30% meer kosten gaat, gaat, ja. uh, gaat op. Dus u hamert ook ja, weer op kleinere rare, overheid. rare besluiten. Goed. Het is uh, helder uh, uw startpunt uh, als uh, definitieve voorzitter van de MKB uh, Nederland. Over een jaar, en vast al eerder denk ik, spreken we elkaar weer... Uh, om te kijken wat het uh, allemaal heeft opgeleverd. Dank u wel. Ik dank u zeer. Dag. Dag. Nederland gaat meedoen aan een militaire missie in Mali. Then to today. We are free. De bevolking lijkt er blij mee. Before we're not free. Maar kunnen de Nederlandse militairen wel iets bereiken in Mali? Als er geen goede structurele ontwikkelingsprogramma's meegaan in het kielzorg van de veiligheidsmissie, hebben die geen enkele zin. Deze week in Goedemorgen Nederland van hier tot Timbuktu. Noorden van Mali. Wat geloof ik Nelpaard betekent, is zo groot als Frankrijk. Uh, het is uh, ook de regio waar de Nederlandse commando's actief zullen zijn. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is met het hoofd van de VN-missie Bert Koenders op een basis van het Malinese leger in Timbuktu, waar onlangs een autobom voor de deur ontplofte. niet u mag er niet in? Nee, hij wil... Kijk, ze zijn natuurlijk nu een beetje zenuwachtig. Dus ze moeten hun uh, kol kolonel hebben. Maar ik wilde alleen even heel informeel kijken. Want normaal moet je dat aankondigen waar die explosie geweest is. Uh, dit is een militaire basis. Dit is een militaire basis van het Malinese leger. En hier is dus die aanslag geweest. En nu is de situatie aanmerkelijk beter, maar je moet natuurlijk heel waakzaam blijven voor dit soort dingen. Maar ik wilde ook even laten zien dat voor ons het belangrijkste is natuurlijk ook het solidariteit voor de mensen die hier zijn, in het noorden, om te zorgen dat ze weten dat ze ook versterkt worden hier nu in de komende maanden door de Verenigde Naties. En de VN-macht wordt dus versterkt door onder meer Nederlandse militairen binnenkort. Hoe gevaarlijk die missie is, is onduidelijk. Hier in Timbuktu ontplofte anderhalve maand geleden dus nog een autobom. Al zijn de inwoners van dit kleine legendarische woestijnstadje wel al blij dat die jihadisten niet meer aan de macht zijn in Timbuktu. boek. Zo, zit nou, een mevrouw naar een kleine radio te luisteren. Alles is goed op dit moment. Maar le Il De mensen hier zijn doodmoe geworden van die. Uh, Radicale moslims die hier even aan de macht waren. Maar hebben ze u bedreigd? Ze hebben me geslagen omdat ik geen hoofddoek om had. Dat wilde ik wel nog en wilde ik wel nog gauw omdoen, want dat was al te laat. Maar saa ja. Ze was zwanger eh, toen dat gebeurde, toen ze in elkaar geslagen werd. En de volgende dag heeft ze een miskraam gehad. Tja. Nou, we zijn een stukje buiten Timbuktu, vlakbij de Niger-rivier. Het is, zoals u waarschijnlijk ziet, een totaal andere wereld. We waren net in de woestijn. Daar hebben we gezien dat er vervolgens bomen zijn geplant. En hier is een hele grote rijstcultuur. Projecten die niet alles voor de mensen doen... maar die zorgen dat iedereen weer aan het werk kan. Ja. na die vernielingen. Dit zijn allemaal projecten hier dus, uh, ja, voor de mensen in Mali. Hè? Toen in de aanloop naar de beslissing om Nederlandse troepen te sturen... hoorde je heel veel... Nederland moet meedoen aan een missie in Mali. Want dat is goed voor de reputatieherstel van Nederland. Komt hier nou een missie die met zichzelf bezig is of met de Marinezen? Nou, de Verenigde Naties-missie is bezig met de Malinese, dat heeft u denk ik vandaag wel uh, kunnen zien. Het is natuurlijk heel beladen in Nederland, vredesoperaties Dat begrijp ik ook wel. Want je stuurt je mensen uit, er is ook een crisis in Nederland. Iedereen wil dat afwegen of dat nou verstandig is of niet. Sommige missies zijn wel goed gelukt, andere minder. Maar volgens mij is Nederland geen eiland. We zien dat elke dag op het terrein van vluchtelingen, op het terrein van drugsmokkel. We zijn ook betrokken geweest bij de interventie in, in Libië. Daar is gedeeltelijk ook de wapens die daar vandaan kwamen, hebben hiermee te maken. Dus ik denk dat er ook gewoon een verantwoordelijkheid ligt in, zo u wilt, verlicht eigenbelang. Zou u ook, als we het over Libië hebben, durven zeggen, willen zeggen... dat er toen eh, te weinig geïnterveneerd is? Omdat er dus mensen met wapens, eh, de Torex, met wapens uit Libië hier naartoe zijn gegaan? Nou, ik vind dat overal waar je optreedt, eh, dat je rekening moet houden... wat de gevolgen zou kunnen zijn in de regio. En daar is denk ik te weinig mee rekening gehouden. Dus zonder oorlog in Libië was hier geen probleem geweest misschien? Nou ja, dat is altijd weer te makkelijk. Er was hier ook een probleem in het land... Maar als er ook al een probleem was in dit land... is het niet heel moeilijk straks te bepalen wanneer je dan weer weg kunt gaan? Wanneer, dan is het eigenlijk natuurlijk nooit klaar. Als hier structurele problemen liggen die tientallen jaren teruggaan... tussen bevolkingsgroepen... ja, dan moet je dan met die commando's maar tientallen jaren rondrijden. Nee, uiteraard niet. Nee, daar zou ik zelfs heel erg op tegen zijn. Ik ben voor kijk, ontwikkelings en de ontwikkeling van de private sector... en geval de reisers allemaal langetermijn werken... en dat moeten vooral de Malinezen zelf doen. En daar kan internationale steun echt een groot verschil maken. Maar als het gaat om een vredesondersteunende operatie, dan moet je daar een paar jaar doen en niet langer. Als je te kort blijft, dan is de veiligheid niet hersteld. Hebben mensen niet in staat geweest na nou, die enorme vernietiging hier om, om zelf uh, iets te doen. Als je te lang blijft, dan word je natuurlijk gezien als wat komen die mensen zo lang doen. En die timing is niet zo heel makkelijk te maken. Heeft maar er ik... geen einddoel dan? Jawel, is er zijn bepaalde dingen ik die Ik heb dat gebruik? wel. Ik vind dus dat er is ook een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Natuurlijk een aantal dingen. Bijvoorbeeld hier hervorming van het leger. Dat wordt ook vrij fors aangepakt met een Europese trainingsmissie... waar wij straks ook met het vervolg betrokken zijn... zodat uh, voor Mali ook een eigen veiligheidsstructuur kan, kan, kan hebben... die het land ook in het noorden beschermt. Uh, nou, het zijn een aantal van die andere van die, van die doelpalen die je, die je neer kunt zetten. Je kunt zeggen, als dat redelijkerwijs op orde is... hoeft het ook niet natuurlijk helemaal perfect of zo te zijn... dan hebben wij ons werk hier gedaan. Bert Koenders, morgen meer van Hans-Jaap Melissen vanuit Mali. Vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks Beursplein 5 bestaat 100 jaar. Hier is nu het meer. hier is Mart Smeets. Lezen is leren, zei mijn opa vroeger altijd. Ik las ergens dat Nederland, het kleine leuke landje achter de duinen... dat compleet niet te Nederland... iets van de verloren reputatie in de grote mensenwereld gaat terugwinnen... Als dat landje een paar honderd onderdanen als goed gewapende veldwachters... naar het Afrikaanse oproergebied Mali gaat sturen. Pardon? We, u, Sven en ik hebben in de echte wereld veel van onze glans verloren... naar de tamelijk klungelige, semi-militaire acties in Oeroeskan en eerder nog in Srebrenica. Om nog maar te zwijgen over Nieuw-Guinea, maar dat is VVT, voltooid verleden tijd. En juist omdat we glans missen, juist omdat we de rol van klierige, zeikerige, anti-oorlogsmensen met ons dragen, juist omdat wij nog wel eens als Albanese van de kleine wereld worden bezien, juist omdat we het soms vertrappen om te gaan helpen en op gaan treden in conflictgebieden waar we de ballenverstand van hebben, waar we de weg niet weten, waar we de taal niet spreken, juist daarom hebben we dus glans verloren. Voelt u dat dan niet? Daarom horen we nu bij de softies van het schoolplein en we worden gepest. En we willen mee in de vaart der volken. We willen uitgenodigd worden bij grote conferenties en geen zoveel bijeenkomsten. En dus sturen we, omdat het goed voor onze statuur is in de internationale samenleving... die geuniformeerde, stoer, de kids de de woestijn in. Omdat Mark dan altijd tegen Barack en Poetin kan zeggen... Uh, weten jullie wie in Timbuktu het verkeer staat te leiden? Nou, dat zijn mijn mensen. En dan kijken Barak en Poetin elkaar aan en trekken hun wenkbrauwen op. Mafkees, hoor je ze denken. Natuurlijk, iemand moet zijn handen vuil maken aan een al behoorlijk vies gebied waar mensen andere mensen een kogel door het hoofd jagen, omdat die anderen niet van de Ala-club zijn of verslag willen uitbrengen van wat daar in de woestijn gebeurt. Nee, natuurlijk heb ik geen betere oplossing. Maar als je hersens hebt, dan stuur je daar geen Nederlanders heen. Waarheen? Naar een plaats waar men Frans spreekt, waar men Frans denkt... en een heleboel andere talen spreekt waar we helemaal niks van weten. Maar Frans is juist een handvat... Met Franse cultuur kom je nog ergens, denk ik dan. En hoe zit het met de glans van de Franssprekende Belgen... van de Frans-sprekende Canadezen. De Franssprekende sprekende Zwitsers hebben zich natuurlijk al lang eruit geluld. Nee, wij, wij van dietsgenbloed, we gaan in die hete zandbak. Nous parlons un petit peu votre langue, but we have no idea. Non, pas un idée, you know, compris. Le chemin de Timbuktu... Uh, C'est uh, uh, par là. Uh, merci beaucoup. Boom. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Dit helpt de Nederlandse militairen misschien een beetje. Tellen in Frans, een 2 trois. Katrin Ferry. Een, trois. Ma politique à moi. C'est de mes de trois. La vie n'est pas pour moi Un livre de Kafka Un, deux, trois, joues. Ja <laughs> Het is uh, drie minuten voor half tien. U luistert naar de KRO op half elf. Neem me niet kwalijk. De tijd vliegt. Uh, dit jaar bestaat Beursplein 5 in Amsterdam. 100 jaar. En dat is reden voor een feestje. Morgenavond schuift koningin Maxima aan bij het feestdiner. En tegelijkertijd verschijnt het jubileumboek Beursplein. Eindredacteur is de beurshistoricus... Uh, uh, Sherald Kroeze. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is u het uh, meeste bijgebleven? Dat wil zeggen u niet uzelf... maar wel uit de geschiedenis van die 100 jaar uh, Beursplein 5. Nou, in feite is dat... Uh is dat ja, de betekenis van buurplein 5 zelf. Uh, misschien is dat goed om dat even uit te leggen waarom het zo belangrijk is... Uh, dat er 100 jaar geleden zo'n apart uh, gebouw voor de effectenhandel ontstond. Want u weet wellicht dat, dat het, het aandelenkapitalisme in Nederland met de VOC 400 jaar geleden is ontstaan. Ja, in de 17e eeuw. Precies, en toch heeft het, als u een rekensommetje maakt, 300 jaar geduurd voordat we een apart beursgebouw hadden voor de effectenhandel. Ja, hoe kwam dat? Nou, dat heeft te maken met het feit dat we naast de eerste Gouden Eeuw, de 17e eeuw, ook een tweede Gouden Eeuw eigenlijk hebben. Zo, zo noemen we dat als historici. En dat is eigenlijk de, de late zeg maar, op, opkomst van de industriële revolutie in Nederland vanaf... De laatste kwart van de 19e eeuw. Op dat moment zie je ook dat de eenheidsstaat in Nederland... ...die dit jaar ook 200 jaar bestaan viert... Ja. ...ook economisch gezien eigenlijk een beetje tot vastom kwam. Ja. Nou, zowel overheid als bedrijfsleven... Ja. Uh, ...had op dat moment uh, behoefte aan, een, aan een, eigenlijk een, een financieringsbron. Juist, dus het ging ja. eigenlijk hand in hand met het ontstaan van de natie... Uh, ...en niet meer de losse provincie, zal ik maar zeggen... die een dat soort van collegiaal bestuur ja, dat met, met de elkaar. met enige vertraging, want na de Franse tijd... Uh, en het ontstaan van de, van de Koninkrijk Nederland hebben we toch een jaartje of 50, 60 erover gedaan... om eigenlijk goed op stand te komen als Juist. Nederland. Juist. Nou. En het, uiteraard werd Beursplein 5 in het centrum van Amsterdam neergezet... want al die hanshuizen zaten ook in de stad, dus het moest een beetje naast de deur zijn. Uh, uh, maar de vraag is nu, als je kijkt naar de toekomst... Uh, want Beursplein 5, dat gebouw, wordt niet meer gebruikt, toch? Althans, nou, de, beurs, de beursvloer het... is daar niet meer. Alles nee, gaat digitaal. Nee, nou... nou... Het ligt iets genuanceerder, zoals het altijd is. Um, u heeft gelijk, de handelsvloer is er niet meer. Neem niet weg dat er nog steeds heel veel handelaren achter beeldschermen actief zijn op Beursplein 5. Ja. En uh, het is minder sexy. Hè? Uh, um, uh, maar weet wel dat er veel meer handel in omgaat dan, dan vroeger. Ja. Is er nog een toekomst voor Beursplein uh, 5? Nou, als historicus moet ik meteen zeggen dat ik anders dan waar zeggens... Ja, economen uh, niet beschikken over een glazen bol. Nee. Uh, wa waar ik wel de beschikking over heb, is een achteruitkijkspiegel. En. Ja, wat je ook in de geschiedenis van, van die 400 jaar... maar ook in de afgelopen 100 jaar ziet... Ja. is dat in tijden van economische tegenspoed... Ja. zie je vaak dat men toch weer teruggrijpt... op het eigenlijk oorspronkelijke idee van het kapitalisme. Dus het idee dat je op basis van gezamenlijke financiering... meer kunt bereiken. Goed. En dat is allemaal te lezen als je terugleest in de geschiedenis... van Beursplein 5 in het juli Beursplein. En daar bent u directeur van. Hartelijk ja. dank voor uw korte toelichting. Okay, Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is half elf geweest. Snel door naar Jeroen Wieler voor het onderwerp van Lijn 1. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Sven. Uh, wij komen nog eens ergens. Gisteren, Bellingwolde, Noordoost-Groningen... over een stroom nieuwe asielzoekers daar. En nu weer zoiets totaal anders in het... Uh, polderland, in het, nee in het prachtige uitgestrekte land moet ik zeggen bij Den Oever, Noord-Holland daar gaat het niet meer alleen om karakteristieke kerkjes en schone molens, maar mogelijk om een trafo station op locatie B 32 dat doet maar daar gaan we het over hebben in lijn 1 van de NTR dit is Radio 1 Eerst nu het NOS Journaal van half elf. Hier is Jan van der Putten. De werkloosheid in Nederland stijgt volgens de Europese Commissie... volgend jaar verder dan de eerdere voorspellingen van het CPB. Vorige maand ging het CPB nog uit van 7,5% werkloosheid. Olly Reen, Eurocommissaris, voorspelt 8%. Uh, de werkloosheid blijft onacceptabel hoog, heeft commissaris Reen zojuist gezegd bij de presentatie van die voorspellingen. Bezuinigingen en structurele hervormingen hebben de basis wel gelegd voor herstel in Europa, maar het is te vroeg om de overwinning uit te roepen. Andere nieuws, het ministerie van Sociale Zaken verdenkt een man en een vrouw uit Apeldoorn van pgb-fraude. Van meer dan 70 zieke mensen zouden ze het persoonsgebonden budget hebben ontvangen zonder de bijbehorende zorg te leveren. En op die manier zouden ze enkele miljoenen hebben buitgemaakt. In Turkije is de Turks-Nederlandse journaliste Fuzun Erdogan veroordeeld tot levenslang. Zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het leiden van een linkse organisatie. Fuzun Erdogan zit al vast sinds 2006. En het thema van de volgende kinderboekenweek is feest. Voor het thema is gekozen omdat het week voor de zestigste keer wordt gehouden. En het kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Harm de Jonge. En dat zijn de hoofdpunten. Waarom steden en staan er tegenwoordig zo lang nog files eigenlijk? van Gerritsen bij de AWB. Ja, er gaat af en toe een brug open, Sven, bij Rotterdam onder andere. En ja, het is altijd druk bij de Koentunnel. Op de ring van Amsterdam richting Den Haag, daar staat twee kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Gouda drie kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is, is dicht... En dan de Van Bremdorpbrug op de A16 bij Rotterdam. Staan in beide richtingen twee kilometer file voor de Van Bremdorpbrug. Dankjewel Edwin, U thuis. Dank voor het luisteren. Snel nu naar Noord-Holland. Hier is Jeroen Wilaard. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Wilaard. Goedemorgen prachtige oude kerk in het wijtse groene land, onder een dijk bij de Waddenzee. Een Villa Nieuwland daar, en met, met zijn prachtige bed-and-breakfast-accommodatie. Uh, Meer van die kartistieke dijkhuisjes. Hoe Hollands wil je het hebben? Maar hoe Hollands blijft dat? Ik zei het al, um, de locatie B32 is uh, een gevraagd terrein waar een Travo-station moet komen. Um, Hans van Wijk, jij bent voorzitter van de dorpsraad Haringhuizen-Moerbeek. Moerbeek, de Travo-station is niet in het idyllische plekje wat ik zojuist beschreven heb. Hè? Nou, het is wel mogelijk een nog idyllischer, want uh, Moerbeek uh, is een, een, een dorpje van één straat met een uh, stuk of dertig huizen. En uh, al die mensen die daar wonen, die hebben gekozen in de tijd... voor een prachtige uh, rust en, en een uitzicht en over het groene weilanden. Ze kunnen kilometers uh, ver kijken. Als ze morgens de zon zien opkomen aan de, aan de oostkant... en aan de westkant zien ze weer ondergaan. En in de verte uh, mooie vogels, koeien. In ieder geval het hele, echte mooie Noord-Hollandse landschap. De uitgestrektheid. Ja, ik vind het nog mooier dan, dan de plek hier. Maar wij hebben het met jullie in de bus. Ik zal jullie zometeen allemaal voorstellen. Over een travestation. Het ja. is gewoon een enorm gebouw. Ja. Een ja. elektriciteitscentrale gewoon. Ja. 350 bij, 200, bij 100 meter heb ik hem laten vertellen. Hij, uh, is, een kolos. Uh, het, het wordt een kolossale project. 350 meter bij 120 meter. Uh, de gebouwen die erop komen te staan zijn 8 tot 12 meter hoog. Uh, nou, dat, dat geeft zo'n uh, aantasting van het landschap. En wij vinden ook als bewoners dat dat uh, niet in het landschap past. En wij dachten gisteren, dit, dit pikken wij nou eens op. Niet alleen vanwege jullie protest, maar omdat het heel herkenbaar is. De rest van het land worden windmolens neergezet. Er worden andere van dit soort grote dingen neergezet. En dan is natuurlijk de stemming onder de bewoners... maar ook onder bestuurders van, ja, dat doet maar... En daar gaan wij het dus ook over hebben. Luisteraars, het is natuurlijk gewoon typisch weer een geval van... dit niet in mijn achtertuin. Vindt u dat ook? Of mogen ze bij u wel een windmolen, een travelstation... of een opvang voor junkies in de achtertuin zetten? 0800 1121. 0800 1121 is het nummer waarop u kunt bellen. U kunt tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1-apenstaatje-ntr.nl. I got the power. Zo ziet Hattie Meijer er ook uit. Een van die bewoners hier uit de buurt... die met kracht tegen die tra dat station is. Ja, dat klopt. Woont u er in de buurt? Uh, wij wonen daar in de buurt. Wij wonen allemaal in de buurt van het station. Uh, ik ga hem niet direct zien vanuit de achtertuin... maar ik uh, ga hem wel horen. Is dat en... ook zo met Piet Zwemmer? Dat klopt. Dat is een, wij wonen 240 meter vanaf het geplande station. Dat is tot de achterdeur. En vanmorgen stonden wij een kwart vracht op. En er kwam een grote ronde ballon boven de horizon in het oosten. En wij zeiden tegen elkaar van ja, dat is straks over als daar werkelijk een, een travelstation komt. Dan, en zie je geldt... zon, dan zie je die zon pas als die behoorlijk op is. Dat, ja, dan zie je hem pas als hij in het zuiden staat. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt voor, de, voor alle bewoners van de Moerbeek, omdat de Moerbeek loopt van west naar oost en vanaf het zuiden. Naar het zuiden toe wordt het, het, het geplande twaalfstation gebouwd. En we hebben nu kilometers ver uitzicht. Die hoogspanningsmasten die zijn er al van, van, vanaf de jaren zeventig. Maar wij kunnen vanaf het, de zuidkant van de Moerbeek zien met twintig hoogspanningsmasten staan. Dat, is, dat wil zeggen dat is ongeveer zes kilometer. Dus zo, zoveel uitzicht hebben wij. Wij kijken naar het oosten toe, richting Lutje Winkel, naar de, naar de Melkfabriek, naar het westen toe. Kijken we in de richting van Dirk Sorrewaland. Dat zijn allemaal kilometers uitzicht. Wat, wat dan voorgoed verloren gaat. Even voor de luisteraars, om het nog even wat exacter te, uh, te, te schetsen, te lokaliseren. Het is dus niet in de punt van Noord-Holland, nee. waar wij zitten, in de, nee. bij Den Oever, Oosterland. Nee. Nee. Het nee. is wat dieper Noord-Holland ja. in, je zult het ook straks niet van de zee afzien, ergens in de buurt van Schagen. Wij zitten Ten, vijf kilometer zuiden van Schagen. Maar zodra je Schagen uitrijdt naar het zuiden, dan zie je het open landschap al. Het is zo'n open landschap bij ons, dat is, dat is omsloten door, door vier wegen, waar alleen randbebouwing is, de rest is open. Als, als daar een travestation wordt gebouwd... dan wordt, wordt het gezicht als het ware er naartoe getrokken. Ja, het is allemaal vlak in de buurt van dat is... grote werelderfgoed hè, van, ja, van, van de ja, Beemster. Ja, ja. Dan wordt het beeld nog wat duidelijker. Ja, ja, ja, ja. Uh, wethouder Lia Franke, dat wil je toch niet verpesten? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik denk ook de tegenstanders vinden dat elektriciteit op dit moment gewoon een basisbehoefte is voor iedereen. Geen elektriciteit en we kunnen onze samenleving, eh, zeg maar wel, stilleggen. Maar ja, de mensen vragen en, zich dan af in Zuid-Limburg die dit horen of in Drenthe. Is eh, dit Noord-Holland zonder stroom dan? Nee, maar het is wel zo dat wij een verouderd systeem hebben hier. Dat heeft Tennet leander aangegeven. Dat is ook de aanleiding -ten die lui die de stroom laten uitvallen in Hilversum. Nou, ik weet niet of zij de oorzaak daarvan zijn, maar uh, daarom ziet u ook hoe belangrijk stroomvoorziening is en de garantie daarvan. En uh, zij geven aan dat ze naar de toekomst toe dus geen uh, uh, zeg maar stroomgarantie kunnen geven als het verouderde systeem niet wordt aangepast. Uh, dan gaan zij op zoek naar een locatie en er zijn allerlei afwegingen, net, technische afwegingen, financiële, juridische, planologische... Zij hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente. En de gemeente die Welke moet, gemeente? De gemeente Hollands-Kroon. Hollands-Kroon, daar valt ja. Den Oever, Oosterland. Maar dus nou, dat is ook een dat... gemeente van zo'n 620 vierkante kilometer groot. Met 22 kernen. Dus een vrij grote oppervlakte. En zij hebben een aanvraag ingediend in eerste instantie... voor een locatie dichter bij het veld. Uh, daar was behoorlijk wat maatschappelijke weerstand tegen. Uh, de keuze van locatie 4, daar voldeed wel aan alle normen. Uh, en er is een verkenner ingeschakeld uh, en die heeft gekeken naar andere locaties. En dat was uh, zeg maar enerzijds Zijdwende en anderzijds een locatie boven de Hartweg. Dat is zeg maar de locatie nu bij Blokhuizen Moerbeek. En die wordt op dit moment getoetst of inderdaad de locatie acceptabel is. En iedereen die in de omgeving woont kan ook er een zienswijze indienen. En in dat proces zitten we op dit moment. Ja, maar in dat proces komt dus ook opnieuw maatschappelijk protest los. Ik kijk even ja. naar de voorzitter van de dorpsraad, Hans van Wijk. Um... Het punt is, uh, uh, ik zei net een beetje kort door de bocht... van dat doet maar, maar dat is eigenlijk wel jullie punt. Nou ja, kijk, niemand bestrijdt dat er uh, wellicht in de toekomst... trafo stations nodig uh, zullen zijn. Waar wij moeite mee hebben is dat er uh, eerst een, een, een locatie was gevonden. Daar komt heel veel protest op uh, los. En vervolgens gooit men het, naar ons gevoel... over de schutting, weer naar ons gebied. Van nou, dan moeten daar maar, want daar wonen minder mensen. En zo voelt het althans. En dan, komen, eh, dan kunnen we het daar waarschijnlijk makkelijker plaatsen. Maatse. Ons punt is ook van... Uh het past niet in het landschap, maar er zijn ook alternatieven. We hebben een, een, een, een gebied dat heet Zijdwende... Uh, waar in, in de toekomst industrie of een bedrijventrein gepland is. Daar zou het bij uitstek uh, geplaatst kunnen worden. We hebben nog een andere locatie, dat is bij Verlaat, waar laatst een rotonde is gebouwd. Daar woont bijna niemand. Uh, daar zouden nog veel meer mensen, minder mensen last van hebben. Dus wij, wij, wij zien ook alternatieven... en willen graag uh, dat er ook veel meer naar die locaties gekeken wordt... En dat er respect wordt getoond voor de, ja, de, de vrijheid en, en het uitzicht die die mensen hebben. En daar komen nog weer andere dingen bij. We, gaan, we hebben uitgezocht van, uh, in de vergunningsaanvraag uh, wat, wat, wat er staat over straling, over zichtsbeperking, over geluidshinder. Mm -hmm. En daar worden dan normen aangegeven. En dat zijn hele ingewikkelde rapporten. Maar als je tegenwoordig op internet zoekt... wat, uh, wat straling uh, betekent, een laagfrequent geluid... nou, ik kan heel goed begrijpen dat de bewoners daar ongerust over zijn. Te meer als je weet dat in België uh, veel strengere normen gelden... voor zo'n trafostation en in Duitsland ook. Daar wordt het gewoon verboden. Wordt druk gebeld. Maar eerst nog even naar de wethouder. Het is heel duidelijk dat hier niet alleen maar schuimbekkende... Uh, redeloze boze burgers in de bus zitten... maar u krijgt hier gewoon alternatieven aangedragen... Ik ben het helemaal met u eens dat ik niet met schuimbekkende zeg maar, tegenstanders te maken heb. En ik heb ook alle waardering voor de manier waarop zij zeg maar, actie voeren om hun belangen zeg maar, voor het voetlicht te krijgen. Het is zo dat wij de locaties die genoemd zijn ook in het verleden al beoordeeld hebben. En de locatie bij het kruispunt verlaat is de ecologische hoogstructuur. En daar mag in feite geen bebouwing plaatsvinden. Om die reden is zeg maar, die in het verleden afgevallen. Zij ja, die mij zit heel erg van nee te schudden. Uh, ik heb nagegaan bij de herinrichting van de N241, waar dat gebied dus bij hoort. En het is geen ecologisch gebied. Het is van Staatsbos, maar uh, er is mij verteld dat we gewoon een, een bestemmingsverandering kunnen aanvragen voor dat gebied. Lierfranke? Nou, de provincie is onze gesprekspartner en die geeft aan dat daar een ecologische hoogstructuur van toepassing is. En daar heb ik mee te maken. Uh, als het gaat om Zijd-Wende, daar is ook onderzocht. En daar bleek de uh, realisatie uh, zeg maar 14 miljoen duurder uit te komen. En het is zo dat uh, zeg maar, uh, Tennet en die anderen mogen alleen de kosten toerekenen... die ook uh, doelmatig zijn en uh, in het tarief verwerken naar de burgers. Want wij betalen allemaal zeg maar, ook mee aan de financiering... en de realisatie van deze objecten. Ja, want behalve de straling uh, komt het ook met veel uitstraling in je portemonnee terecht. Het in mei, die mei, wil nog even iets zeggen. Het klopt dat Zijdwende duurder is. Maar uh, de gemeente Hollandskroon gaat legers vangen van uh, tenet voor het bouwen van het RAVO station. Uh, nou is mij verteld dat die gelden ook weer terugstromen naar de burgers in de vorm van voorzieningen. Uh, bij ons in de Moerbeek komt twee keer in het jaar een veegmachine langs. En dat zijn onze openbare voorzieningen. Meer is er niet. Er is geen winkel, er is geen bus, er is helemaal niks, er is geen school. Dan is, heb ik het idee, uh, dan kan dat ook terugstromen inderdaad naar ons. Om dan die extra kosten daarvan te betalen. Je krijgen eigenlijk maar weinig terug. Nog even voordat we naar de luisteraars gaan, nou, uh, die hebben gebeld, het wordt druk gebeld. Hans van Wijk, nog één punt. Nou, het, het kan wel zijn dat Zuidwende duurder is. Uh, we hebben het over, uh, ik dacht iets van 14 miljoen... Uh, dat het zou gaan kosten uh, op de, de beoogde locatie. En als Zuidwende zou worden... dan zou het iets van 28 miljoen euro kosten. Dat is 14 miljoen euro meer. Maar het gaat wel over gezondheid en welzijn... en leefbaarheid van mensen in, de, in hun omgeving. Uh, bedrijven als Tennet en Liander... Uh, die hebben vorig jaar samen iets van 200 miljoen euro winst gemaakt. En dat is prima, maar hoeveel mag gezondheid kosten? Hoeveel mag uh, het kosten om prettig te leven? En, uh, en dan 14 miljoen over afschrijfperiode van, wat zullen we zeggen, 50 jaar. Mm -hmm. Wat betekent dat? Dus je moet het wel in perspectief zien. Allemaal vragen, uh, terwijl wij dus hier in het Groene Land zitten... dat steeds meer mij doet denken aan een schaakbord... waar maar met stukken wordt geschoven. Mevrouw Van Hessen aan de telefoon. Goedemorgen. Wat is uw uh, punt? Mevrouw Van Heesem, meneer Blits dan? Meneer Blits, misschien komt mevrouw ja. Ja, hier kan de telefoon. Uh, Goedemorgen. Uh, ik zit in Rotterdam. Het is ook een uh, gebied waar uh, luchtvervuiling is. Veel uh, fijnstof in de lucht is. Uh, en ja, dit is allemaal, heeft allemaal te maken met uh, een onderwerp wat in uw programma nog niet aan de orde gekomen is. Het uh, is een, uh, een Engels. Uh, uh, uh, ik heb hier een advertentie, dat is in het Engels overpopulation awareness, dat stond in de meter op de spits geloof ik. En dat stond onder grenzen aan de groei, de club van 10 miljoen, www.overbevolking.nl. Uh, dat is iets wat uh, helaas bij heel veel mensen die zich druk maken over het milieu of over dingen die in de weg staan, waar we last van hebben, het NIMBY-effect wat u net al terecht noemde, uh, wordt dus dit aspect helemaal buiten beschouwing gelaten, dat wij gewoon met te veel mensen op een te klein stukje land zitten. En dat is ontzettend jammer. Dat is organisaties als de Greenpeace en GroenLinks... dat een partij die zegt voor het milieu op te komen... dat we dit onderwerp volledig uh, buiten beschouwing laten. Terwijl het eigenlijk het grootste probleem is. Meneer Paul Gerbrands heeft daar ook al een boekje over geschreven... Maar meer dan tien jaar geleden. Dat heet Gebrek aan schaarste. Dus er is schaarste, alleen wij realiseren ons dat blijkbaar niet. En dat vandaar dat hij die, die uitdagende ziekte heeft gebrek aan schaarste. Omdat uh, wij niet snappen dat uh, ze dicht op elkaar zitten. Meneer Blits, ik, ik ga even naar Hans van die zit hier uh, ook zo um, geduldig te luisteren... maar die woont niet in zo'n grote agglomeratie als de uur. Uh, wat, wat is uw uh, um, opvatting dan over, over genoemde schaarste argumenten hier? Uh, wij hebben een overvloed op dit moment. En, uh, maar daar genieten we van. Een aan overvloed en ruimte. Aan, uh, uh, uh, ja. En dat, dat geeft enorm veel leefgenot. Daar hebben mensen in de tijd voor gekozen toen ze hier kwamen wonen. Ikzelf ook. En uh, ja, wij zien nu dat dat, uh, dat dat in gevaar komt. En uh, nou, uh, daar strijden wij tegen. En dan zegt uh, Peter van Raalte, uh, niet aan de telefoon, maar per mail. Nederland is te klein voor dit soort kleindenken. Ik zie dit niet als klein denken. Nee. Um, kijk, wij, wat wij graag zouden willen is uh, dat, dat er nagedacht wordt... over een goede locatie voor, voor zo'n trafo Alternatieven zouden ook een, een bedrijventerrein kunnen zijn... die ook volop in onze gemeente aanwezig zijn. Daar hoort zoiets thuis. Of op een terrein waar niemand woont. Er zijn voldoende alternatieven. Uh, dus we, zijn, we wonen nog... De, de omgeving is niet te klein. Er zijn voldoende alternatieven waar het ook zou kunnen komen. Je hebt hier eigenlijk een, uh, uh, geen schaarste, maar een, een, een riante, riante keuzemogelijkheid, ja, zegt u eigenlijk. er is voldoende keuzemogelijkheid en het zou hier en daar wat meer kunnen kosten. Maar weeg dat af tegen het leefgenot wat er nog is en wat we graag in stand willen blijven houden. Dus niet zomaar zeggen, zoals meneer Blits met zijn eigen reden uit Rotterdam beweert, dat het overal in Nederland gewoon ja, uh, nou eenmaal te klein is. Het, het, het, het kan wel degelijk. Kijk, als, als we dat mensen zouden volgen, dan, uh, dan, dan geven we dus toe dat een verrommeling van het landschap, uh, dat we dat maar moeten accepteren. Omdat er uh, uh, wonen overal te veel mensen. We nee. moeten ermee leren leven. Nee, laten, jullie we, niet. laten we mooi houden wat nog mooi is op dit moment. Mevrouw van Hessem is ook aan de telefoon. Goedemorgen, ging net even mis. Nu uh, bent u er wel. Ja, ik ben er. Vertel. Ja, nou ja, laat ik zeggen, ik zit eigenlijk in, een, in het andere segment van het gesprek. Van het want de oproep was eigenlijk, van weer het erger als er een windmolen in je achtertuin komt? Ik vind zo'n zo transformator gebeuren, dat lijkt mij verschrikkelijk in, in zo'n prachtige omgeving. Maar windmolen vind ik dus geweldig. En we hebben het, ik had het er met mijn mannen ook pas over. En dan rijden we naar Similico en dan, dan, dan zien we dus langs die dijken die windmolen staan. En ik vind het gewoon heel erg mooi. En ik hoor altijd iedereen gillen van uh, verschrikkelijk. En het is uh, uh, uh, horizontvervuiling en het is uh, schandalig. En dan denk ik, kijk nou eens even naar de schoonheid ervan. En misschien, uh, misschien schop ik mensen tegen het verre been... Maar als ze bij mij zouden zeggen: van ja, dan moet zo'n windmolen ergens uh, achter je huis komen. Ik zou niet meteen gaan piepen. Nou, geeft, u, geeft u uw adres dan maar, dan kunnen de beleidsmensen daarop gaan plannen. Waar woont u, mevrouw Van Hessen? Nou ja, ik, dat, ik, ik, ik, ik, ik heb het niet bij mijn buur overlegd, dus laat ik dat maar niet doen. Nou, even zeggen waar u vandaan belt. Dan zal ik het straatnaam en het nummer niet doen. Nee, nee, maar ik, ik kom uit Waddingsveen. Dus ik wil. Waar woont hij? Uh, in Waddingsveen. Waddingsveen. Of Oplezers. Ja. Of Oplezers. Ja, als er ook nog een windmolen komt, dan is Joep van het Hek helemaal blij. Maar um, het, het, uh, waar, het mij, waar het mij een beetje om ging, is... Ik, ik kan mij totaal vinden in de mensen die zeggen van zo'n transformatorcentrale... Uh, die moet niet op zo'n prachtige plek komen. Want het is heel wat anders dan een windmolen. Windmolen, dat beweegt, dat, dat heeft een dynamiek. Nou, dat kan je niet zeggen van... Uh, dat kan je absoluut niet zeggen van een... Uh, een... Het transformatorcentrale. Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dat is dus, mevrouw Van Esmen, ik moet, de, de, de, de punt is duidelijk, punt genomen. Um, het, het is een afweging van uh, esthetiek, van ontwerp. Nou ja, ik vind uh, die, die, die molens die daar uh, richting Harlingen, als ik daar uh, door de polder rijdt, ook wel wat hebben. Maar het gaat hier dus die bewoners om uh, ja, die lelijke kolos. En wethouder Lia Franke, uh, nogmaals, schaarste is hier het probleem niet. Nou, ik, ik denk dat dat iets te algemeen geformuleerd is. Want uh, wij merken ook bij de onderzoeken naar de diverse locaties dat er altijd mensen in de buurt wonen die uh, zeg maar zoiets niet in hun achtertuin willen hebben. En ik ben de eerste die aangeeft dat het landschappelijk altijd ingepast zal moeten worden. Maakt niet uit waar het terecht komt. Je zult altijd aandacht moeten besteden aan hoe je zeg maar, de omgeving inkleedt... zodat het het minste overlast uh, levert voor de omgeving. En dat is ook iets wat zeg maar, na de zienswijzeperiode als eerste uh, op de planning staat... dat we in overleg met omwonenden gaan om te kijken van... hoe kunnen we nou zorgen dat het uh, transformatorstation... zo min mogelijk uh, zeg maar een, een negatief effect heeft op de omgeving. Zijn er zijn ook opmerkingen die hier binnenkomen, onder andere van Jan Bakker... over de gemeentelijke democratie. Dat burgers zich ook aan gemeentelijke besluiten dan uiteindelijk moeten houden. Dan wil zich erbij neer moeten leggen. Maar Hetty Meijer, zover is het hier toch nog helemaal niet? Zover is het hier nog lang niet. Uh, wij gaan met alles wat wij hebben, gaan wij strijden dat het er niet komt. Um... Ho ho Hoe ver zijn jullie wat dat betreft? In de overtuiging dat hij er niet komt? Nou, mijn overtuiging is groot. Ik weet dat het vecht is tegen een hele grote reus. Tegen Tennet, Liander en tegen de gemeente. Want dat, dat voelen wij wel zo. Um, maar ja, we moeten toch de procedures uh, doorlopen allemaal. Uh, die procedures zijn ja, wat ons betreft heel kort. Uh, wij hebben half september te horen gekregen dat hij bij ons komt... Uh, 1 oktober heeft uh, Tenet Liander de vergunning al aangevraagd. Half oktober heeft BNW gezegd... Uh, oké, okay, we gaan ermee verder. En nu kunnen wij, hebben wij nog vijf weken de tijd om onze zienswijze in te leveren. We hebben vijf minuten spreekrecht gehad bij een raadsvergadering. We hebben vijf minuten spreekrecht gehad bij BNW om in te spreken. En wij mogen nu nog een brief sturen. En dat is het enige wat wij kunnen doen om... Uh, om dat ding niet in onze achtertuin te krijgen. Er komt enige vertwijfeling in door, uh, maar ook gewoon toch wel. Uh, Enorme strijders. De power. De power. Enorme strijdlust. van Wijk de, van de Dorpsraad wil er even op doorgaan. Nou, we hebben ons uh, uh, een beetje overvallen gevoeld. Hè? Het komt als een rollercoaster over je heen. Uh, je hebt natuurlijk uh, sowieso met het emotionele aspect te maken, van niemand wil het in zijn achtertuin mm -hmm. hebben. En vervolgens komen de vragen ook over. Uh, is het wel veilig. Hè? De stralingsverhalen, het, uh, het, het verhaal over het laagfrequent... Ja, dat uit. hebben we al gehoord. Maar en, maar, het gaat maar, nu even over hoe ver is het? En in nou, nou, hoeverre zijn jullie uh, ervan overtuigd dat, het, dat je het kunt, kunt het tegenhouden? Nou, wij of? zijn er wel van overtuigd. Want uh, uh, uh, inmiddels is de, de aanvraag voor de vergunning bij de gemeente binnengekomen. En uh, daar horen allerlei rapporten bij en onderzoeksrapporten. En nu is, nou, nou is het de kunst om de feiten die in die rapporten staan... om die te gaan weerleggen. Er zijn allerlei onderzoekingen geweest van, van, van een bureau... Uh, waar wij onze vraagtekens bij stellen. Er worden normen gehanteerd. Maar goed, dat gaan wij in onze zienswijzes... gaan wij dat uh, bij de gemeente uh, op tafel leggen. En, uh, en het is een beetje uh, ook het gevoel af en toe een van een gevecht uh, van een, uh, een, een enorme bureaucratie van een gemeente waar veel deskundigen zijn en een Tennet en Liander die er heel veel geld voor over hebben om allerlei onderzoeken op tafel te krijgen. Ten opzichte van een dorpsgebeuren uh, waar, uh, waar mensen zitten die eigenlijk niet zoveel altijd met dit soort processen te maken hebben gehad en uh, die het allemaal zelf moeten onderzoeken. Nogmaals, de machteloosheid ja. tegenover de strijdlust. Ja. Ja. Maar, uh, wethouder Lierfranke, uh, hoe ver is het dan? Staat dat ding er straks? Wellicht misschien omheind door bomen? Op dit moment is er een Zet aanvraag... die kolos gewoon door tegen de wil van de burgers in? Nou, hij zal ergens moeten komen. Ik bedoel, daar is geen twijfel over mogelijk. Er komt ergens een trafo-station. De gemeente toetst op basis van alle rapporten... die Tennet en Leander aanleveren... of de huidige locatie dan inderdaad voldoet aan alle eisen. Op dit moment is er alleen een aanvraag ingediend... om af te wijken van het bestemmingsplan. Dus dat je van het agrarisch gebruik over mag... naar het realiseren van het trafo-station. Daarna komt nog de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning... waarin ook alle zaken als landschappelijke impact en dergelijke verder uitgewerkt moeten worden. Dus we zijn er nog niet. Uh, op dit moment is de zienswijzeperiode die loopt tot begin december. Daarna uh, komt onze nota van reactie. Uh, de raad wordt nog om een zienswijze gevraagd. Dan is er een besluit over de locatie... en vervolgens uh, zeg maar de omgevingsvergunning... En dan eh, wordt gedacht aan een bouw in 2016 van een trafostation. Deze discussie gaat ook na deze uitzending van Lijn 1 door. Maar u heeft nu ook weer de bezwaren en de argumenten van de bewoners gehoord. En zo te zien bent u er niet doof voor. Nee, wij, dus het, het is meer dat u er ook mee, eigenlijk mee in uw maag zit met die trafo. Nee, het, het is zo dat wij als politiek een, een afweging moeten maken tussen de individuele belangen van bewoners die rechtstreeks zeg maar, hiermee te maken hebben en het algemeen belang dat wij een goede energievoorziening moeten hebben, dat we de mogelijkheid moeten hebben dat ook bedrijven die starten in onze regio, want wij zijn ook eh, zeg maar, bezig met een economische stimulans om bedrijvigheid naar de kop van Noord-Holland te halen om die aan te kunnen sluiten. En het huidige netwerk is daar niet op toegerust. hele ingewikkelde afweging van ja. belangen. Um, Wethouder heeft gesproken laatste woord voor Hetty Meijer. heel kort. Uh, u heeft het over uh, beginnende bedrijven. Uh, vorige week is net bekend geworden dat Microsoft een enorm datacentrum gaat bouwen in de Wieringenmeer. En daar is stroom voor nodig. En uh, ik denk niet dat je het een los kan zien van het ander. Kortom, het gaat maar door. En de discussie is nog niet voorbij. Een lustspil voor vrouwen is een goed idee. Ik vind het onnodig. Men gaat eerst eens zoeken in de renationele sfeer. Ik ben bang dat mannen het gaan misbruiken van nou mensen. Gaat leggen af en blijft. Maar ja, als er mensen zijn die het nodig hebben, is het wel fijn als er is. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Ik weet niet of je nou een pil bij de dokter moet halen om gemotiveerd te raken om aan seks te doen. En uw mening die telt. Weet u wat er ontbreekt in dit hele enge verhaal? De liefde. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik maak me sterk voor mensenrechten. In een serie van zes tv-programma's portretteert Mirjam Sterk slachtoffers van mensenrechten schendingen. Morgenavond gaat Mirjam naar Rusland. Daar helpt ze Artyom en strijdt ze voor de vrijheid van meningsuiting. Jij bent sterk. Morgenavond om vijf half negen op Nederland 2.